Met het NOS-journaal. Noordwil van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers met een paar weken opgeschort. Ze is dat overeengekomen met het bestuur van het COA. Vorige maand bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat al op 1 maart weer aan de slag kan gaan. Ze was op non-actief gesteld na een conflict met de minister over haar inkomsten. Ook hadden medewerkers geklaagd over de werksfeer. In verleg met het COA wacht al nu eerst het rapport van de commissie Scheltema af. Die commissie is ingesteld door minister Leers en onderzoekt onder meer het werkklimaat en de bestuursstructuur van het COA. In Oostenrijk is gisteren een Nederlander omgekomen na een val uit de skilift. Ongeluk gebeurde in Weisbriag. Er zijn geen getuigen van het ongeluk. De man van de 51 werd gevonden door een voorbijkomende skier die skis en stokken in de sneeuw zag liggen. De Oostenrijkse politie weet nog niet waardoor de man uit de sleeplift is gevallen. Na zijn val is hij omlaag gegleden en met zijn hoofd tegen een houten omheining gekomen. Het Brabantse bedrijf Royal Ijsbouts giet een nieuwe klok voor de Notre Dame. De kathedraal in Parijs krijgt een nieuw klokkenspel en Royal Ijsbouts heeft opdracht gekregen daarvan de grootste klok te maken. De klok gaat tussen de 6 en 7 ton wegen en heeft een diameter van 1,60 meter. De klankkleur moet passen bij de bestaande 17e eeuwse klokken. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het bedrijf samen met de TU Delft een computerprogramma gemaakt. De Notre-Dame krijgt in totaal negen nieuwe klokken die er begin volgend jaar moeten hangen. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt er regen of motregen bij een graad of negen. Morgen gemiddeld elf graden en de rest van de week blijft het ook zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet. ZFM met nu. Zandvoort op zaterdag. Nieuwnieuw van jullie. Pas de vrije schop van Zandvoort, Macht Aardig, schiet die bal voor alles niet doorheen. En daar wordt toch op weer heel rustig naar het doel toe. En tikt hem aan de linkerkant van de keeper erin. Zandvoort blijft met 1-0. Het derde laatste uur van Salford op zaterdag met SV Salford op een 3-1 voorsprong tegen Hellasport en lekkere muziek uit de jaren 80. Jor de Aura in Like I Like It. G, F, voor Zangvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in het uh, derde ja. uur doen? Ja, dat... Ja, dat, ja, dat ik, heb, ik heb hier nog zoveel... Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Ik heb hier nog zoveel bierveeltjes liggen. Speciaal voor Gerard ook. Ja, oké, okay, maar goed, ik heb hier nog zoveel biervultjes liggen met verzoekjes. Dus dat komen we ja, echt niet doorheen, hoor. Geweldig. Maar goed, wat, luisteraars, het laatste uur. Half vijf uiteraard, het dier van de week. En hij luistert naar de naam Sivan. Zoals gezegd, kwart voor vijf, daar komt hij dan. Het gedicht Gerard. Uh, verder gaan we natuurlijk uh, straks schakelen naar Joop Vaness, Van es, Hellas, S.V. Zandvoort, Rob zei het al, tussenstand 1-3. Eh, voor het eind van deze wedstrijd live overschakelen naar Joop Van S. Voor de rest nog wat uh, sportnieuws en uh, ja, veel verzoekjes. hè. Ja, waaronder deze, de Shadows. Ja, speciaal voor de jarige Job van gisteren. 65 is hij geworden. Gerard, daar hebben we het over. If you We Voor Gisteren, Gerard van harte gefeliciteerd. Heel zo voor het weten inmiddels, hij is 65 geworden. Ja, het is dat. En straks nog een mooi gedicht. Ja, ook oh, nog. Oh, oh, straks oh, straks oh, om oh. kwart voor vijf meer. Ze hebben om half vijf nog een dier van de week. zometeen nog voetbal en nog veel meer. Ik zeg Albert, willen, ze, willen ze niet met je praten? Ze gaan ze bellen en dan laten dan ze bellen en stil. Dan, dan, dan, dan, dan stil, ja. Dat ja, zou gaan ik ook hebben. Gaan we gewoon even kijken. Hallo, hallo? Ja, ik werd gebeld, dacht ik? Nee, helemaal niet, Joop. Oké, later. Oké, dat was Joop. <laughs> die werd gebeld, maar toch ook weer niet. Nee, inderdaad, klopt. Uh, Steven Wanderer en uh, happy birthday. CFM TV, laten we het daar eens over hebben, Albert Jan. Ja. We zenden 24 uur per dag uit, ook digitaal op uh, kanaal 40 in de hele regio te ontvangen. Wij zouden het leuk vinden als de beelden vanuit de studio ja. ook op de televisie uh, te zien zijn. Ja, maar maar daar hebben we voor nodig een goede webcam. Ja, ik was uh, afgelopen week ook nog even bij RTV Oosten op bezoek. En die doen dat ook, net zoals op België. Gewoon radio kijken, hè, dus via het digitale kanaal kan je ons dan ontvangen. Maar ja, dan moeten we wel een webcam hebben natuurlijk. Nee, we hebben geen geld, maar en we, we willen wel een webcam. We willen wel een webcam. Hoe gaan we dat regelen? We wel Rob? een webcam. Nou, <laughs> li lieve, luisteraars, lieve luisteraars. Heeft er iemand een webcam voor ons over? Heel graag. We zijn er ja. hartstikke blij mee. Het moet wel een hele goede kwaliteit zijn, want het beeld komt op tv. Goed. Dat was een duidelijke oproep, uh, Rob. Nou ja, laten we hopen dat er iemand reageert, eh, Albert-Jan. Laten we hopen. People help the people, hè, zou ik zeggen. Zullen we hem dan maar meteen gaan draaien? Goed hoor. Ja, Even een bruggetje. Bernie, people help the people. Help ons aan de webcam, alsjeblieft. What is hiding in those weak and sunken lies van de voetbalwedstrijd gaan we snel weer over naar Riofres ja maar nog steeds wel van voetbal goed, maar het zal niet gekomen zijn Mag proberen toch nog even een tweede doelpunt te scoren. Voor ons toch uh, staat er en de verdediging van Zandvoort. St staat goed vast. En, en uh, stevig. En uh, Boyd de Vettie houdt er ook nog een paar balkjes mooi uit. En net hier, vlak van mijn neus, was het de uh, nice probeer. Die echt met een snoeihard schot. Die keeper volop een probleem op Maar die bal ging niet over de doellijn. Dat dus, er geen doelpunt is. Die is weer helemaal uh, aan het aanvallen. En daar komt er een beetje vrij. Hè? Daar komt er geen vrij. Maar natuurlijk, natuurlijk is er daar. Uh, die hele sterke uh, Peter Koper. Die die bal weg gaat werken naar Bas Lemmens ze probeert daar motel te bereiken, dan gaat dit niet doen. Zit zit een uh, speler van Hellersport weer. Hier een aanvoud, oh, een de fout van Zandvoort. Maar dat is, uh, ja, ergens binnen de buurt van de cirkel, van de middencirkel. Uh, dus dat is niet zo gek ver, uh, ver in, in het, doel, in het uh, gebied van Zandvoort. Komt die bal, gaat er hoog. Natuurlijk, want er is al lang een lange spits. Boy de vetboxen bokst hem weg voor de voeten van een uh, speler. Spelt hem even terug, daar komt weer een hoge bal. En daar staat weer die helemaal. Weer moet uh, uh, Boer de door die bal. Maar die doet hij wel naar Mol toe. Mol probeert uh, Daniel Arms. Arms die eindelijk weer eens een keertje een wedstrijd mag gespeeld laatste kwartier is erin gekomen. Arms die heeft de allereerste wedstrijd van zijn station meegedaan. Is geblesseerd geraakt. Kon helemaal niets meer. En die heeft er nu eindelijk weer wat speelmaniekjes gekregen van Pieter Keur. En daar buiten gevallen. Bij Zandvoort. Wat zie je? Rickers aan de bal. Rikkers naar uh, uh, mensen. Uh, nou, Berg. Berg krijgt hem terug. Maar laten we onze voeten doorlopen. En dat betekent dat. Uh, en die gaat toch bijna dat het ook, maar hij is het heel goed daar um, Michael Kuil is dat op te letten. Nee, ik is niet Michael Kuil, dat was weer uh, te kopen en die boom is nu weer op het de, op de grondgebied van Hellosport. Alhoewel hij nu alweer over de middellijn is en Hellosport is aan het drukken. Hij probeert Zandvoort alle manieren uit het spel te halen, dat lukt niet. Zandvoort blijft stevig staan op, de, op zijn voeten en kijkt. Dan gaat die man weer naar, naar de andere kant toe. dan wordt hier een beetje ruimte opgezocht. En dan krijgt best wel lemmers te doen. Want die jongen die tegenover staat. zijn wel het weer kopen, die kan wegkopen, kopen naar Mol. Er staat alleen nog maar eenmaal voor bij de middellijn, en dat is Daniel uh, Arends. Die krijgt niet de bal, want dan gaat naar de andere kant, en dan staat hij Die kan hem ook aannemen. En ik kan proberen om zijn Hij is sneller. Uh, ja, hij gaat, ja, gaat hij, gaat hij langs? Is hij sneller? Ja, hij is. Nee. En hij, hij kan hij net niet in de plek bij komen. Hij had niet verwacht dat die bal toch nog door zou rollen. En dan stopt hij wel even. en dan ben je te laat, natuurlijk. Dan gaat hij verdedigen op volle sprint Snel uit naar die bal toe. En hij heeft hij nou alweer uitgesteld. Nu aan de linkerkant van het spel, van Zandvoort. Op de middellijn. Nog steeds Helmsport, Helens, die die bal in de bal bezit. Want met die hele lange spitsen. Gaat ie wel... Hier hey, gaat via even kijken. Dat is Chris Dilgen Gaat weer over de achterlijn. En Helmsport mag nog een corner nemen vlak voor tijd. Versantwoord gezien aan de linkerkant van het veld. bal wordt hier even rustig aan Alsof ze alle tijd van de wereld hebben. Er zijn wel 1-3 en Dat is natuurlijk wel lekker. Ja, nu gaan ze eigenlijk tempo draaien. Met twee mannen. Ik denk dat ze een korte gaan nemen. Inderdaad, hij is genomen. En nu gaat die bal weer voorkomen. Gaat hij inderdaad komen. Een, be een beetje te laag. En dat is ook voor de Weg te koppen. En nu weer toch weer uh, hellsport Het symbolen zitten weer een hoge bal voor. En dat is Lennons die kan koppen. Lennons, daar, nou, Rikkers, Rikkers. Die kan er niet bij komen. Probeert het wel. En dan, nou zit uh, Max Aardenberg die kan die bal wegspelen. En dan gaat Maurice Molde vandoor. Molde is helemaal alleen daar. Ja. Probeert over de, de hele grote afstand. Probeert die lijst op weg werk te bereiken. Die krijgt wel de bal. Het is schitterend Dat die bal vandaag gepresteerd heeft. Wordt dat tegengehaald aan alle kanten door zijn tegenstander hij gaat er toch op door. dan gaat gaat 6 maar schiet, maar schiet tegen de voeten van de helft, en die bal is weer hetzelfde, maar naar uh, Ronald Kales Kales daar Mol, uh, Mol, uh, helemaal aan de zijlijn. terwijl hij de hele middag eigenlijk al uh, in de spits heeft gespeeld, die bal is over de lijnen, die... Die geens zegt, die speelt vals, want ik sta er met de pal op, die bal was gewoon over de lijn. En hij zegt, lekker doorstellen, want we wust ze niet over. Maar dat is in het voordeel van zijn eigen spelers. En ja, en dan, dan krijg je ook, vind ik, als, als een city zet, heeft slecht de naam. Het is toch zijn speeltje. Kijk, niet eens een kokie, weet je, ik weet niet meer er aan de hand is. Nou, waarschijnlijk is die, ja, die is voor. En natuurlijk moet de stel zetten de, de, zet, de, de bal klaar met de andere komt met er goed bij. het mag gaan gooien. soms wordt in de persoon van uh, Rikers, Die moet zitten mee uh, Gooit naar Ares. Ares kan die bal aannemen. Vrij simpel met de al tegen zijn benen gestopt. Mag blijkbaar. Maar hij blijft het bal besten, Dan nou, moet nou, Mol. Uh, uh, met, uh, mol die stond aan een shirtje van zijn tegenstander te trekken. En dat mag blijkbaar niet van deze zijzet. En daar ja, gaat een uh, gele kaart voor Ares, Want die blijft mikkeren over die zijde slotgooien. Kruid ik, ik weet het niet, die Die, die uh, is administratie nog aan het doen en het spel gaat gewoon door. Maar goed, dat mag blijkbaar. En dat is nu soms dat het, uh, probeert, uh, die probeert de druk te zetten. Ja, en dat is een goede druk van uh, Nijsselberg, Maar die bal gaat over de zijlijn. En uh, dat wordt uh, eigenlijk wat beter verdiend. Want wat hier uh, op moeten uh, eigenlijk meer en meer vluchten dat kan gewoon niet. Ik moet de terug om die ballen op die 5 meter lijn te leggen om, om weer in het spel te gaan brengen. Want hij ook over de achtlijn via naar uh, Nijsselberg. Komt het is middelijst, dat is een hele lange man. Dus ze hebben drie, vier lange mensen bij Hellesport Sport. En die, die kunnen niet uh, altijd overal zijn natuurlijk, dat begrijp ik. Dan moesten, stand, stormen ze weer het, het stadsopgebied in en dat wordt weggewerkt door Bas Lemmers Die uh, komt een beetje ongelukkig uit en die ligt nu voor de voeten van een Hellas speler. Wordt ingespeld. Alles naar iedereen rond de Stasselwiet. En, en daar is een hele, hele mooie bal gestopt door uh, Boy de Fit. Die side, die blijven doorspelen. Ik snap er helemaal niets meer van. Hij is al 15 minuten over tijd bezig. Maar dit brengt gewoon Paas die bal weer in het veld. En probeert daar uh, maar eens mol te breken. Dat lukt ook uiteindelijk via, via Dylan Larens. Je krijgt helemaal een hele mooie dieptepaas. Ze komt wel hier wel naar de achterlijn. Berg is voorin. Mol is voorin. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat proberen. Gaat hij 16 meter in? Nee, hij gaat er niet in. Ja, hij probeert het wel. Maar hij wordt goed verdedigd En nog steeds ziet hij in balbezit, maar het wordt steeds meer naar de zijlijn gedreven. En daar gaat er inderdaad vier voets van een speler toch over die zijlijn. Hij had de kans om die bal voor te geven, maar er waren maar twee standvoorters in de 16 meter winnen tegen vier van Hella'sport. Ja, en dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk, Kiepen daar natuurlijk ook. Maar goed, Zandvoort heeft de bal bezit op de zijlijn, wordt ingegooid door het Rickes naar Arends in de voeten. Arens, twee mannen moment. En dat is het eigen jaar van deze scheidsrechter die toch nog een gele kaart of 5-6 nodig had om deze wedstrijd in de GL te krijgen. Zandvoort pakt een hele mooie punten hier. Winpunt 1-3 en blijft in ieder geval op die zesde plaats van de randlijn staan. Dankjewel Jan Fres. Volgende week uit, uh, op het woest, je dat de Oké, okay, we zijn er volgende week weer. Dankjewel Jan Fres voor je verslaggeving van vandaag. En een mooie dus voor SV Stanvoort. 1 tegen 3, dat is een, uh, is een mooie stand ja, Daar kunnen we de volgende wedstrijd weer lekker mee uh, ingaan Zo dadelijk het dier van de week Salford Radio Shilabi Sheila Devotion en Spacer. Ja, alweer een echte, lekkere gouden ouwe. Nou, het is uh, half vijf geworden. Het is tijd voor het dier van de week. Let the dogs out. Ho, ho, ho. Ja, en dat betekent inderdaad een hond in aanbieding, als ik dat zo hoor. Klopt, en we hebben het nu over Sivan. En Sivan is een anatolische herder van ongeveer twee jaar jong. Ze is gevonden en ondanks haar chip heeft haar eigenaar zich nooit gemeld. Nu wacht ze op een leuke baas die haar leven een nieuwe wending kan geven. Toen ze binnenkwam was ze erg mager, maar vele lekkere hapjes later...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 ...te wandelen. Ze is behoorlijk groot en heeft dus een huis nodig met de nodige ruimte. Een flat komt dan ook niet in aanmerking als een nieuw huis voor Sivan. Met u die liefhebber van dit ras of bent u gewoon gevallen voor haar lieve koppie kom dan snel eens langs om kennis te maken met haar. En dat kan in het Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888 en via internet www.dierenhuiskennemerland.nl. Wie geeft Sivan een huis en, en een thuis? Dat was hem weer het dier van de week bij CFM. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de <laughs> Ach, ach. Ik verheug me er nu op. Ja, we gaan ons voorbereiden. Oeh, wat spannend. Gedicht van de week, beste Bim. Eerst de Cornels. Hier is 74-75. Muziek. Muziek. En dat, oh zo'n mooie nummer, music. En dan die lange uitvoering, heerlijk, heerlijk. We maken ons op voor het gewicht van de week, maar eerst gaan we nog even naar het voetbal kijken. Ja, morgen de kraker hè, PSV tegen Feyenoord. En dat begint allemaal om half drie, om 826 begint het. Oh nee, het nee, teletext. is teletext. Nee, morgen half drie. De kraker PSV thuis tegen Feyenoord. En de spits van, uh, van PSV Toivonen heeft uh, tegen Feyenoord wat recht te zetten. Nadat hij eerder dit seizoen in de Kuip van zijn slechtste kant liet zien. Balverlies van de middenvelder leidde de 2-0 nederlaag van PSV in. En bij zijn wissel in de 57e minuut weigerde hij invaller Jermaine Lens een hand te geven. Voor Rutten blijft Feyenoord een outsider voor het kampioenschap. Aan het begin van het seizoen heb ik al gezegd dat Feyenoord niet uitgevlakt moet worden. Wij waren de topfavoriet voor de titel. Maar na de wedstrijd tegen FC Grunning is het woordje top eraf gehaald. Dus morgenmiddag, half drie, de topper PSV Feyenoord. Nou, we gaan zeker kijken. Top. We gaan zeker kijken, ja ja. Jazeker, zo dadelijk. Het gedicht van de week. little girl, pick yourself up. So you screwed up But you're gonna be okay Now call your boyfriend And apologize You pushed him through. Besides, you lucked out. Time. Het aftellen is begonnen. Gedicht van de week. Bijna, bijna. Ja, daar komt hij. Gefeliciteerd en alsnog van harte. Alleen die leeftijd die speelt je parten. Het leven gaat gewoon veel te vlug en nog iedere dag met hamer en plug. Het leven is voor jou veel te mooi en nog altijd op jacht naar een prachtige prooi. Genieten staat hoog in jouw vaandel geschreven en je wilt nog zoveel beleven. Maar ook bij jou gaan de jaartjes tellen en af en toe hebben we heel wat met jou te stellen. Maar hopelijk duurt jouw leven nog wel even. Er komen we elkaar vaker tegen. Genieten, ondernemen en veel sport. Dan zijn nog 65 jaren zelfs tekort. Onze Gerard is 65 geworden. Ondanks dat zijn haren in de tijd verdorden. Gerard hoeft geen cadeau. Hij denkt nu alleen nog maar aan zijn bankzaldo. Gerard heeft het nu goed... ...want hardwerken werken zitten nog steeds in het bloed. Gerard is nu zo oud als hij zich voelt. En ik weet zelfs geen ander wat hij daarmee bedoelt. Gewoon een kaartje leggen bij Faber aan de Zeestraat. Winnen of verliezen, het maakt hem niet kwaad. Lekker een wit wijntje op zijn tijd. En een goed gesprek met vriend of meid. Het dobbelspel is hem ook niet vreemd. Al gedraagt hij zich soms raar... Als hij weer een deuk neemt. Geen aanhangwagen is hem te veel. Voor de ijzerhandel ging het fout. En schade was zijn deel. Een boutje hier, een likkie daar. Gerard krijgt het altijd voor elkaar. Nu moet het uurloon wel omhoog. Anders staat hij achter zijn witte wijnglas droog. Wel nu. 65 jaren jong en in de AOW. Maar van stoppen wil Gerard horen van geen nee. Gerard blijft swingen, het liefst aan het strand, te midden van salsa kringen. Gerard, namens CFM, houd je haaks. Dat was weer het gedicht van de week bij CFM. Speciaal voor jarige Gerard. Nogmaals van harte gefeliciteerd.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 Zo. So. The Songfoots Radio with Love Potion number 9 is perfectly simple. We kennen deze groep uh, ABC onder meer van de Look of Love. En dit was ook een uh, lekkere plaats Je hoorde Be Near zo so, vlak voor het einde van Zandvoort op zaterdag. En jawel. Wat zit er alweer op uh, Albert-Jan? Ah, ik ben helemaal sneu. Zit er alweer op? Ja, wat sneu. En morgen hoeven we niet, hè? want dan, uh, dan zijn uh, Rudy en Aldo oh, er we weer. Nee. En volgende week doen we het wel gewoon, het hele weekend. Volgende week doen we het gewoon horizontaal. Hoe gaan we horizontaal? Zo horizontaal hoeft nou ook weer niet. <laughs> okay. Maar goed, luisteraars. De drie uur zitten weer op. Uh, wij gaan nabespreken. Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we zeker doen. En uh, nogmaals, als je morgenmiddag zin heeft, lekker jazz in uh, het Wapen van Zandvoort. Spoor uh, 5 vanaf 4 uur. En bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag. When you're chewing on last gristle. Bang, grumble, give a whistle.